De dader schoot zichzelf in het hoofd. De politie spreekt geruchten tegen dat zijn ouders onder de slachtoffers zijn. De politie kwam ter plaatse toen hij nog aan het schieten was, maar kon niets meer doen. Na het drama sloot de politie het hele gebied rond het winkelcentrum af. Drie andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn werden later uit voorzorg ook afgesloten. Dat gebeurde na de vondst van een briefje in de auto van de dader, waarin stond dat er in drie andere winkelcentra in Alphen explosieven lagen.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 De man werd doodgeschoten op de stoep van het politiebureau. Mogelijk zijn er beelden van een bewakingscamera. In New York is filmregisseur Sidney Lumet overleden. Lumet regisseerde meer dan 50 films, waaronder klassiekers als Twelve Angry Men, Dog Day Afternoon en Network. In 2005 kreeg hij een Oscar voor zijn hele oeuvre. Veel films van Lumet zijn rechtbank- en politiedrama's, waarin kritisch stelling wordt genomen tegen de machtige arm van de wet. In 2007 maakte hij zijn laatste film, Before the Devil Knows Your Dead. Sidney Lumet was 86. Het weer. De temperatuur daalt vannacht in het noorden tot rond het vriespunt. Morgen wordt een zonnige dag. De temperatuur loopt uit een van 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals goedenavond. We maken een rondje langs de velden. Beginnen we bij Ado, Vitesse en Richard van der Maden. 60 minuten gevoetbald. 1-0 door een doelpunt van Buis. Het is niet goed wat Ado laat zien, maar de club zal tevreden zijn met deze voorsprong. Want als het zo blijft, dan rukt Ado Den Haag op naar de vierde plaats. Zojuist een kans voor Kubik, maar die schoot de bal net naast. Excel de Graafschap en die houtkamp tweede helft ook ruim een kwartier bezig bij de ploegen laten duidelijk zien waarom ze zo laag staan. Want het is een hele matige wedstrijd met andere woorden. Ik kan er niet echt op gewonden van raken. 0-0. Willem II, Raakles, Bas Tichelen. Vorige week zat het Verneinem allemaal in de tweede helft in de wedstrijd tegen Roda. Nu lijkt dat in de eerste zo te zijn. Een rode kaart voor Loons al heel vroeg. 1-1 na nu een kwartier voetballen door doelpunten van Lastnik vanaf 11 meter en Everton met een snelle gelijkmaker. We hebben eigenlijk van alles gezien al. Een uh, grote kans ook nog voor Willem II. Een kopbal van Van der Heijden die naast ging uit een hoekschop. Had maar zo de 2-1 kunnen zijn. High seed van Sniff en de Tiers. Ado Vitesse, ja, 1-0 is eigenlijk uh, maar weinig. Want uh, vooral de laatste weken merk je hoe snel zo'n uh, voorsprong weg kan zijn, Riesje van de Maan. Ja, dat kan zeker snel gebeuren. En dat is ADO Den Haag ook al een paar keer overkomen. Maar goed, ze liggen wel op koers met die 1-0. En winnen is in deze fase van de competitie natuurlijk... met die vierde plaats nog altijd in het zicht voor ADO Den Haag... is dat het belangrijkste. Het is allemaal niet goed. ADO sprankelt niet in deze wedstrijd. Is af en toe ook achterin behoorlijk slordig. Laat wat steekjes vallen. Zit er niet echt kort op. Maar Vitesse speelt ook zeer pover. En dus blijft ADO makkelijk overeind in dit duel. Vitesse heeft nu het balbezit in de middencirkel met Buetner. Speelt de bal naar Van Genkel... Weinig bal vast. Hij krijgt hem toch uh, redelijk uh, bij zijn voeten. En speelt hem terug dan naar Lopez. Ook omdat er geen uh, speler van Ado Den Haag in de buurt is. En Vitesse heeft nog steeds het balbezit. Op de helft nu van Ado Den Haag. Korte combinatie. Dan is het uh, Prupper. Die kan wel voetballen. Maar heeft het ook niet echt in de tweede helft. En dan kan Ado weer overnemen. Met Toornstrijd. Dus wat meer in de as gaan spelen. Begon aan de rechterkant. Omdat uh, Verhoek in deze wedstrijd er niet bij is. Door een schorsing. kwam daar niet echt uit de verf. Trok heel veel naar binnen. En nu op zijn oude vertrouwde positie. Wat meer in het midden. Vitesse heeft. Uh... De bal aan de linkerkant van het veld met Bunner Hoge bal nu aan de zijkant bij de cornervlag in de buurt. Bunner kan een man dan uitspelen. Dat is Leeuw-Win. Heeft hem nog altijd. Gaat dan de moeilijke hoek in. Voorzet komt met zijn linkerbeen. Maar die bal gaat over het doel bij Coutinho. En zo blijft het na 66 minuten voetbal hier in Den Haag. Nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Doelpunt van Buis die er zojuist is uitgegaan voor hem. Roderick Gielessen uit de eigen jeugd voor de laatste 20 minuten van dit duel. Hoe is het met de kansen van de laatste minuten, was tegenwoordig? Goede dag, zegt de team van Herakles. Staan bijna op 2-1. Nu komt er weer een voorzet die door Koujofiet moet worden weggebokst uit het Tilburgse strafschopgebied. Zo even een vrije schop van feinovits, Bal op de vuisten van de keeper van Willem II. Die raakt hem eigenlijk niet helemaal goed. Die komt voor de voeten van Kwanza. Die draait heel handig weg. Staat helemaal tegen de zijlijn of tegen de achterlijn aangeplakt. En legt de bal dan terug voor de goal op voor de voeten van Everton, de maker van de 1-1. Die kan hem echt zo binnen tikken, maar schuift hem naast. Een ongelofelijke kans voor Herakles, dat nu via Breukers weer brutaal komt. Want met zijn tienen of niet naar die rode kaart van Loos. Ze hebben een minuut of vijf, zes even in de piepzak gezeten. Maar zijn toen gewoon gaan voetballen. Armitteros draait weg nu van tegenstander Halinovic, maar verspeelt uiteindelijk dan toch de bal. En dan moet Willem II er eindelijk maar eens uit kunnen komen. De ploeg heeft dus een man meer. En dat zul je toch vroeg of laat moet dus terugzien. Hakola, voorlopig is dat niet het geval. Hakola paast, ongelukkig, krijgt de bal weer terug. Dat is gelukkig. Aan de linkerkant heeft Van der Heijden eigenlijk al vanaf het moment van de rode kaart heel veel ruimte. Maar niemand ziet dat. Nu wel komt de bal. En dan komt hij bij de spits. Jan Gama, die maait er volkomen overheen. Het is een grote ergernis bij jan ari van der Heijden. Die telkens ziet dat niemand in zijn elftal doorheeft. Dat hij degene is die de ruimte krijgt. De linksback Pereira. Is doorgeschoven op Overtoon. Drie mensen houden ze achterin voor die twee spitsen. En dat betekent dat Van der Heijden plotseling alle ruimte heeft. Maar bij Willem II heeft niemand het in de gaten. Hij staat continu met zijn handen omhoog. En zegt, zie het dan. Nu loopt hij zelf in de richting van de, een van de Heracles-spelers. Dat is in dit geval Kwansa, die nu de ballen al vandoor wil. Maar die loopt dan over de zijlijn. Nee, het is merkwaardig om te zien dat na 24 minuten voetbal... Willem II Heracles 1-1 staat. Met een uh, rode kaart dus voor de ploeg uit Almelo. Maar dat in feite de beste kans na de 1-1 gekomen is voor Heracles. Nu even kijken. Richters wil schieten, dreigen. Van de bal gezet door Fijn of iets. Dan wordt er van afstand geschoten. Maar heel slecht door Lampie. Hoog en hoog en hoog over. Win II heeft niet het geduld. Heracles lijkt dat merkwaardig genoeg wel te hebben. Wat is niet minder, met een man minder. Doet er bij jou nog eentje moeite, veel moeite om eigenlijk te scoren en te winnen, Andy? Ronald, ik zou zeggen, naar Shakespeare een koninkrijk voor een doelpunt. Want het is, uh, uh, nee, niet best. Eén uh, hele goede kans gezien. Dat was er eentje voor Steve de Ridder. En Steve de Ridder schoot de bal ook goed in op het doel van Excelsior. Maar Nico Pellatz, de Duitse keeper van Excelsior, deed het uh, nu een keer goed. Nu een vrije trap weer richting die keeper. En nu vangt hij hem ook goed in de eerste helft. Liet hij een paar steekjes vallen. De man die de voorkeur krijgt boven Kees pouwen. Maar nu heeft hij de bal in het bezit. 0-0 de stand. En we hebben alweer... Precies 70 minuten gespeeld, dus nog 20 minuten te gaan. De bal Balbezit aan de linkerkant voor uh, Excelsior. Fernandes vraagt in het midden, maar die bal gaat recht richting keeper Waterman. Nee, het is heel, heel matig, hier is wat uh, beide ploegen laten zien. En ik denk dat dit uh, zo'n wedstrijd is waar je nog uren kunt voetballen en dan blijft het nog 0-0. Uh, of er moet iets uh, geks uh, nog gebeuren, slechte uitramp bijvoorbeeld, zoals nu van Waterman. Maar ook dat is zonder gevolgen als er weer een hele wilde trap naar voren gaat richting Poupon. En de bal plotseling bij Roze terechtkomt. komt. Die maakt zich heel boos op Guzzubuuk, de scheidsrechter. Omdat hij een beetje vastgehouden werd. Maar als je zo matig voetbalt, dan wordt dat ook niet beoordeeld als een overtreding. Het is nog altijd 0-0. De bal is over de zijlijn gegaan. En het spettert en het suddert hier maar voort. 0-0 bij Excelsior De Graafschap.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 Koon met... No mercy. Ado nog steeds voor tegen Vitesse. het van de Nog steeds 1-0. En Ado op jacht naar een tweede doelpunt. Want in deze fase toch duidelijk beter dan uh, Vitesse. Bündner uh, schiet de bal hoog in de tribunes. Een beetje in paniek. En Ferrer en Menzo met z'n tweeën nu uit de dugout gekomen. Om de ploeg uh, aan te sporen. Om toch uh, nog wat uh, proberen recht te zetten in die tweede helft. Er zijn een paar kansjes geweest in dit duel voor Vitesse. Een schotje van Prupper. Een schot van Aissati. En een levensgrote kans in de eerste helft voor Matits. Maar dat was dan ook. Ado Den Haag is weer in de buurt in het strafschopgebied van Vitesse met Boulikin. Die raakt de bal kwijt. De bal wordt weggeschopt door Budner. opgevangen door Raduslavjevic. En dan fel in duel met Aissati. Het wordt ook wat onvriendelijker hier en daar. Zojuist een overtreding van Matic op Visser. En daarna wat duw- en trekwerk met Aissati in de hoofdrol. Kortom, er komt ook weer wat leven in dit duel. Dat is ook nodig. Goed gevoetbald wordt er nog altijd niet. Maar Ado Den Haag is nu wel in een tempootje hoger aan het spelen op jacht naar de 2-0. En dat zal ook Zeker de beslissing zijn als die goal valt. Toornstra nu met de vrije trap laag. Dan moet ook naar de bal toe. Dat doet hij eigenlijk maar half. De afvallende bal dan Radu Jevits. die mist. En dan is het Visser met de voorzet. Maar dat levert dan weinig op. Die bal gaat naast. En zo is er even weer wat lucht voor Vitesse in de 74ste minuut. En het is nog steeds ADO inderdaad. Dat leidt 1-0. Ik denk dat Bas Tichelen begrijpt waarom Willem 2 zo strak onderaan staat. Ja, want ze hebben een man meer. Maar daar zie je niks van terug. Want de beste mogelijkheden in deze wedstrijd zijn toch echt voor Herakles. Dat met een man minder speelt dan de kaart voor Loos. Het is 1-1, maar het had echt 1-2 kunnen zijn. Nu Lasnik weg en een goede tackle van de Birger Maartens om dat te voorkomen. Dat Lasnik vanaf de linkerkant het, Tilburgse, of het almeloze strafstopgebied binnen kan. Het levert de Tilburgers een hoekschop op. Wat zo even zagen we na de mogelijkheden die er dus al voor Herikles zijn geweest. Ook nog een ferme knal van afstand van Feynovits. bal ging maar een decimeter naast. Na nou, weer dombalverlies op het middenveld. Nu de hoekschop van Lasnik. De bal komt eigenlijk te laag. Wordt dan wel verlengd. Maar we landen bij de eerste paal ik denk opnieuw via Birger Maartens. Over de achterlijn. Nou, dat is Halilovic die meegekomen was van achteruit. Nog proberen om die bal in de richting van dat doel te krijgen. Harlas niet dus nog maar een keer met de hoekschop. Dik half uur gespeeld. Bal wordt weggekopt. Opgevangen dan. Dat is tenminste de bedoeling door Hakola. Die de bal vanaf de rechterkant opnieuw gaat voorzetten. Dat is een goede bal. Maar dan moet eigenlijk de man die kopt, Janga, vanaf blijven. Want Janga kopt de bal over. Maar in zijn rug stond Van der Heide... En die stond er echt veel beter voor. Dat kon Janga niet ruiken, dat begrijp ik ook. Maar had hij misschien wel kunnen zien of had misschien Van der Heijden wat moeten zeggen. Maar dat deed Van der Heijden ook niet. En zo kopt Janga wel. En kopt de bal, gaat de bal over het doel van Remco Pasveer. Die toch in ieder geval bij momenten als deze toch twee keer geschrokken is. Eén keer dus met de kopbal nu van Janga en even eerder uit een hoekschop van Van der Heijden's kopbal. Herkles met een trap via de doelman naar voren toe. Die wordt opgevangen door Willem Twee. Dan beoordeelt Kwanza de bal eigenlijk op het middenveld niet goed. Dat wordt gecorrigeerd door Van der Linden. Maar wel ten koste van een overtreding die hij op Janga maakt. En dat levert dan de Tilburgers weer een vrije schop op. De Tilburgers hebben tot dusver niet in de gaten hoe ze dat nou moeten uitspelen met een man meer. Ik heb dat al eerder gezegd. Van der Heide is bij grote momenten de vrije man. Dat ziet eigenlijk bij Willem II niemand. Veel meer aangespeeld worden. Dan moeten ze bij Heracles keuzes maken wie waar naartoe moet. En dat gebeurt eigenlijk niet. Vrij schop van Lasnik. Het gaat over iedereen in dat strafopgebied heen. Er wordt nu zelfs vanaf de tribune wat gefloten... om maar aan te geven dat de mensen in Tilburg ook niet bepaald tevreden zijn... met de wijze waarop hun ploeg de wedstrijd beleeft, laat ik het vriendelijk zeggen. Na 32 minuten, want het is niet goed hoe Willem II met een man meer omgaat. 1-1 de stand in Tilburg bij Willem ii Heracles. Toen ik naar nou verslaggevers van vroeger zat te luisteren als kind... vond ik scrimmage en melee van spelers altijd zulke mooie woorden. Kan jij die niet ook een keer gebruiken, Andy? Nou, als, het, als daar reden voor zou zijn. Dan, uh... Maar er waren een paar momenten bij dat ik uh, kon praten over een scrimmage. En nu gaat de bal naar voren. 0-0. Maar buitenspel van de uitblinker bij Excelsior. Met name in de tweede helft Geert Arend Roorda. Maar die melee en die scrimmage, dat was met name toen Boy Waterman een paar keer in de fout ging. En de bal er maar niet in wilde bijvoorbeeld. Roorda die de bal via een uh, uh, graafschapsspeler tegen de paal aantikte. En Fernandes die uh, niet kon profiteren van een foutje van Waterman. 0-0 de stand. Het wordt tijd voor wat. Vers bloed in de gelederen. Met name bij Excelsior heb ik al gezien dat uh, Najib uh, Lagourier... De man die vorige week de beslissing verzorgde in het voordeel van Excelsior tegen Heerenveen. Die zal er zo dadelijk wel in gaan komen. En ook Roland Bergkamp is aan het warmlopen. Maar voor de rest helemaal geen wissels nog geweest. Wel een aantal gele kaarten. Onder andere voor de man die nu in gaat gooien. Spurrol Frenkel speelt zijn 450ste wedstrijd. En kreeg terecht een gele kaart. En waarom hij daarna nog liep te mekkeren? Geen idee. Want als hij het terug ziet vanavond op de beelden. Dan weet hij zeker dat het eigenlijk belachelijk is. Als je dan ook nog loopt te zaniken tegen de scheidsretter. Een vrije trap in het voordeel van de Graafschap. Laten we die maar even meenemen... want Frenkel die kan die bal richting het Schafschopgebied eh, schieten. Ja, wat doet hij nu toch? Hij schiet de bal werkelijk... bij de cornervlag over de achterlijn. Ja, ik weet niet wat de bedoeling hierachter was... maar het was heel erg diep eh, bedacht van zo zal het wel moeten... maar eh, de keeper van Excelsior mag de bal weer in het spel gaan brengen. Nico Pellatz. Nee, het wordt nog steeds niet beter. Weinig scrimmetjes, weinig melee van spelers. Oftewel, weinig kansen, weinig mogelijkheden. Eh, als er nog iemand een doelpunt verdient... Dan is het wel Excelsior, want Excelsior is meer in de aanval en probeert ook meer te combineren. Nou, nu dan misschien, als Niveld de bal heeft. Hij gaat eens lopen, Hij is halverwege de helft van de Graafschap. Geeft hem aan Bovenberg, Bovenberg naar Koolwijk. En dan is het lange breien weer begonnen, dan gaat de bal richting Zegelaar. Zegelaar, bal onder controle, maar loopt dan weer terug en speelt de bal weer terug op Klaasie. Nee, zo kom je er nooit en blijft het gewoon zoals het nu staat 0-0.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 Tripping was dat van Red Hot Chili Peppers. Ado, Vitesse, het van de maanden. Negen minuten nog in deze wedstrijd. 1-0 de voorsprong voor Ado Den Haag. Boni nu, de centrale spits van Vitesse. Probeert met een steekballetje Prupper te bereiken. Ook dat mislukt zo als het aanvallend eigenlijk keer op keer fout gaat bij Vitesse. Vitesse ongeïnspireerd in deze wedstrijd. Ado onmachtig voor het eigen thuispubliek. En zo is het een vrij saaie wedstrijd die zich afspeelt in een laag tempo. Zojuist een schot van Kubik, de Slovaak. Twee, drie meter over het doel bij Rome. Dat is eigenlijk het enige wapenfeitje van de laatste tien minuten. Nu Vitesse weer bal bezit aan de rechterkant van het veld. Het is zoeken voorin naar Van Ginkel. Van Ginkel dan terug naar Yasuda. Aan de rechterkant van het veld met Bosgaard in een duel. Gaat nu demareren naar de rechterkant. Voor zijn linkervoet voorzet. En de bal wordt dan weer vrij makkelijk weggewerkt door Ado Den Haag. En dan is er ook weer even wat ruimte. Nu aan de linkerkant van het veld bij Kubik. Via een been van een Vitesse naar gaat de bal over de zijlijn. En dus krijgen we weer een ingooi. Ja, er gebeurt echt heel weinig hoor in deze wedstrijd. Ado houdt vrij makkelijk stand door die goal. In de eerste helft al gemaakt door Danny Buis. Het is hier en daar wat onvriendelijk geworden in de wedstrijd. In de eerste helft al een gele kaart gezien voor Boni. Die er ook niet aan te pas komt. Is zeer balvast. Maar heeft ook niet een kans gekregen om een doelpunt te maken. En aan de andere kant Boelik in de Rus, De topscorer. Ook hij ligt aan banden bij Kashia en Van der Struik. Een blessuregeval nu bij ADO Den Haag. Het spel ligt stil. Zeven minuten nog. 1-0. 0-0 nog bij Excelsior de Graafschap. Wanneer scoren ze nou Andy? Nou, daar hebben ze nog zes minuten de tijd voor. Dus het moet wel snel gaan als de invaller Lagouillet de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Hij is gekomen voor Vinken, geeft de bal voor, maar hij is laag. Kan makkelijk uitverdedigd worden door Wormgoor. En dan is het Rozen die de bal speelt naar een andere invaller. Aan de kant van de graafschap is dat Rick Sebens. Die is Breinburg komen vervangen. Maar het is meteen alweer Excelsior in balbezit. Via eventjes Roorda, maar het verdedigende werk van... De graafschap levert balbezit op via Jongsleger. Jongsleger, bal naar voren. We hebben nog een kans gezien, jawel, van de graafschap. En het was uh, Poupon die dichtbij was, maar uitstekend werk. Uh, oh, Bas Stigler met een doelpunt. Vijf minuten voor rust. De team van Herakles komen op 2-1 in Tilburg. En de maker van de goal is weer Everton, en niemand is verrast. Er komt een trap van achteruit die door de verdedigers van Willem II, dat zijn er nog echt die waar de bal langs gaat, volkomen verkeerd wordt ingeschat. En dan is Everton heel slim bij het tegenstander weggelopen, heeft een pasje voorsprong. De bal komt aan zeg maar ter hoogte van de penalty stip en dan zet hij zijn voeten er tegen en zegt hij prima bedankt. Heracles leidt met 2-1 en dat Everton hem weer maakt is niet gek. Het is al zijn zesde goal in de laatste zes wedstrijden. Kortom, de Braziliaan is in grote vorm. Wat niet bepaald te zeggen is van Willem II. 4,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. De team van Heracles. Leiden in Tilburg. Inmiddels nog maar 5 minuten, Andy. Ja, 4,5 zelfs. 0-0 stand. Balbezit voor Excelsior, zoals dat in de tweede helft heel veel het geval was. En dan komt een breekijzer zo duidelijk binnen bij Excelsior. Leen van Steensel staat naast Alex Pastoor. En Van Steensel zal gaan invallen. En alles of niets bijvoorbeeld bij Excelsior gaan proberen. Als Niveld de bal heeft. Niveld moet hem naar de buitenkant spelen. Dat doet hij ook naar Daan Bovenberg. Bovenberg heeft inspelen op Lagouire. Doet dat goed. En dan is het Fernandes die hem heeft Heeft hard gewerkt. Maar een beetje pech ook gehad met het afmaken. Lagouire heeft de bal aan de rechterkant. Geeft de bal voor. Komt wel voor het doel. Maar niet in de buurt van een Excelsior speler. Dan via Roos is het meteen inleveren geblazen. Want Excelsior is de ploeg die wil winnen. Wil gewoon winnen hier vanavond en verdient dat ook wel een beetje. Niveld weer de bal, speelt hem naar de linkerkant richting Roorda. Roorda, bal op de borst, maar dan is het Steve de Ridder notabene, Die komt mee verdedigen voor de graafschap. Die ervoor zorgt dat de graafschap in balbezit komt. Die is er een klein duwtje gegeven tegen Poupon, maar gaat het spel verder. Omdat Roze de bal heeft, die speelt hem naar Wormgoor. En die speelt hem bijzonder knap naar ongeveer de enige plek op het veld waar geen speler staat. Speelt hem zo over de zijlijn en gaat gewisseld worden. Zelfs een dubbele wissel van Steensel en Bergkamp gaan erin komen bij X voor de laatste 3,5 minuut. Ado Vitesse, Richard. 4 minuten nog in dit duel. 1-0 voorsprong. Ado Den Haag dat twee uh, weken geleden hier thuis won van Ajax. Vorige week won bij FC Utrecht 2 tegen 3. En de derde overwinning op rij longt voor de ploeg van John van der Brom. Want verdiend is het wel als het 1-0 zou blijven. Vitesse nu met Boni. Speelt hem naar Van Ginkel. Van Ginkel kan dan het strafsofgebied in, maar er wordt weer goed verdedigd door Koem. Die dat twee minuten geleden ook al deed in een duel met Van Ginkel. Werd aangespeeld door Aysati. En Koem met een uitstekende sliding zorgde ervoor dat Van Ginkel niet kon schieten. Vitesse weer in balbezit met Yasuda. Hoge bal richting Boni onzichtbaar in deze wedstrijd. Maar scheidrechter Van Hulten heeft een duwfout gezien. En dus moet de bal die inmiddels al bijna op de binnenlijn ligt... moet die teruggespeeld worden door Jens Toornstra. Vier minuten nog en een klein beetje en wat extra tijd natuurlijk in deze wedstrijd. 1-0 ADO. Radio 1, het NOS-journaal, met Mariel Hagelman. In de flat van de Schutter in Alphen aan Rijn is een afscheidsbrief gevonden. De moeder van de dader heeft de brief gevonden, maar over wat erin staat is niets gezegd. Wel werd vanavond bekend dat de dader een man van 24 is met de naam Tristan van der Vlis. Hij was lid van een schietvereniging en hij had een vergunning voor vijf wapens. Bij het winkelcentrum had hij drie wapens bij zich. Het is onduidelijk of hij voor al die wapens een vergunning had. De Alvenaar had geen militaire achtergrond. Hij woonde met zijn vader in een flat niet ver van het winkelcentrum De Ridderhof. Daar schoot hij aan het begin van de middag minutenlang met een mitrailleur. Er vielen vijf doden en zestien gewonden. Later overleed een van de gewonden in het ziekenhuis. De dader is ook dood, hij schoot zichzelf in het hoofd. De politie heeft geruchten tegengesproken dat zijn ouders onder de slachtoffers zijn.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 We gaan snel naar Woudenstein. Excelsior de Graafschap en die houtkamp. Nog niets gescoord. Het is 0-0. Maar Excelsior probeert er alles aan te doen. Terwijl we nu de negentigste minuut ingaan uh, om toch die drie punten binnen te halen. Levensteen, zoals zei het al, Breekijzer er ingekomen. Uh, was er heel dichtbij, kon koppen. En nu uh, lopen twee spelers tegen elkaar aan en levert het Excelsior een vrije trap op. Ook een uh, blessure. Voor Vito Wormgoor, die ligt op de grond. En Kai Ramstein, die ligt op de grond. Komen nu langzaam overend. Zijn grote, sterke keels, Allebei centrale verdediger. Moeten nog wel even opgelapt gaan worden. En dan gaan we zo dadelijk een vrije trap krijgen. Een meter of vier buiten strafschopgebied... aan de rechterkant van het veld. En reken maar dat al die koppers nu mee naar voren zijn. Want er zijn er een paar extra gekomen. Want Bergkamp kan koppen. Van Steensel kan koppen. Roorda kan heel aardig koppen. En gaat ook Niveld mee naar voren? Jawel. En ook Daan Bovenberg. Want die heeft met het hoofd al een aantal Gescoord. De rechtsback van uh, Excelsior. De heren voor Wormgoor en uh, aan de andere kant Ramstein zijn opgelapt. Moeten even naar de zijkant. Zijn ongeveer net zo groot, dus dat zal dan niet zoveel verschil maken. Worden verder opgelapt. En dan gaan we kijken naar de vrije trap die Kolwijk gaat nemen. We zitten in de extra tijd. Ik kijk naar de vierde man. Die gaat uh, een bord omhoog doen met drie minuten erop. Dus drie minuten extra tijd die ingegaan zijn. Maar dit is een belangrijk moment. Daar komt de vrije trap van Kolwijk voor het doel. Maar waar Waterman kan hem plukken. Alsof het een mooie, verse, mooie sinaasappel is uit een boom. En dus blijft het volgens nog 0-0. Nog steeds 1-0 in Den Haag, Richard? Ja, nog een half minuutje en Bouligin gaat eraf. Voor hem komt bij ADO Den Haag Alexander Rankovic. Die ook een minuutje mee mocht doen vorige week in de wedstrijd tegen Utrecht. Bouligin, die zojuist een fantastische paas gaf op uh, Kubik. Maar Kubik schoot de bal van toch wel vrij dichtbij. Een open kans naast Kubik die niet echt uh, goed in de wedstrijd en, uh, heeft gezeten. Meerdere kansen heeft... ...heeft gehad in dit duel, maar dus niet echt gelukkig. En vier minuten extra krijgen we er nog bij in deze wedstrijd waarin ADO dus leidt. 1-0 e door een doelpunt van Buis, die er inmiddels ook al af is. En Room, de keeper van Vitesse, hij heeft de bal. Hoge bal natuurlijk, want ook Vitesse kan nog risico's gaan nemen... ...wil ook risico's gaan nemen met die 1-0 e op het bord. Stel rust in Tilburg, Bas. Nee, de leidersweg voor Willem 2 duurt nog een seconde of uh, 40. Het is 1-2 voor Heracles dus. Nadat de ploeg uh, uit Almelo na drie minuten al met een man minder kwam te staan. Naar de rode kaart voor Loons, Een penalty op 1-0 zelfs uh, Willem 2. Maar voor de rest is er eigenlijk helemaal niets meer goed gegaan. Sterker nog, Everton had zo even na een tikkie takkie aanval voor 1-3 kunnen zorgen. Dat kan Armenteros alsnog. Gaat de bal op de stip? Ja! Penalty voor Heracles omdat Armenteros boven wordt gekukeld. En het publiek in alle staten. Er komt een gele kaart nog voor de dienstdoende verdediger van de Willem II. En in de laatste seconde, dat is Biemans overigens. In de laatste seconde van de eerste helft krijgt Heracles dus de zoveelste mogelijkheid om 1-3 te maken. Nadat Everton dus zo even echt een subliem mooie aanval met Fajnovic. Met Armenteros, bal voor de goal helemaal vrij. En uiteindelijk de bal over van Everton al op 1-3 had moeten komen. Nu staat Overtoom achter de bal en wordt het dan nog gekker. De 10 uit Almelo tegen de 11 uit Tilburg wordt het 1-3 in de laatste seconde van de eerste helft. Het fluitje van de scheidsrechter, Het publiek fluit ook maar mee. En Overtoom zegt 1-3. Hij mist zelden vanaf 11 meter. En dan is het zometeen rust. En denk ik dat we een hele ongezellige rust krijgen hier. <laughs> en die houdt kan bij Excelsior de Graafschap. 0-0. Ja, de brilstand, die heb je ook vroeger altijd gehoord. Hè? Nou, die staat uh, op het bord 0-0. Uh, de stand laatste seconde van de wedstrijd. De bal wordt uh, gepompt richting het strafschopgebied. Richting Bergkamp. Die kan niet koppen. Maar Zegelaar kan de bal aan de linkerkant opvangen. Matige voetballer hoor. De, de huurling van uh, Ajax heeft weinig uh, goeds kunnen doen. Van Steenson probeert de bal te koppen. Uh, kan de bal niet koppen. Wordt de bal weggewerkt en weer opgevangen door uh, Excelsior. Dan is het de mogelijkheid voor Colwijk. Koolwijk, nee. Daar is Waterman net op tijd om de bal voor Koolwijk te pakken. En dan is hij nog boos ook op Koolwijk. Moet hij met zijn handen voor Koolwijk afblijven, boy Waterman. Ik snap ook niet waarom hij dat doet. Koolwijk probeert gewoon een doelpunt te maken. En Kuzebuk gaat nu eens even nog wat mensen bij elkaar halen. De officiële speeltijd plus de extra tijd zit erop. We gaan een kaart krijgen, in ieder geval voor Waterman. Dat lijkt me duidelijk. En dan zal Koolwijk hem ook wel krijgen. Omdat er een beetje gerust is tussen twee man. In ieder geval krijgt Waterman hem. En daar blijft het bij voor Kuzebuk. Wat heet, ik denk dat het daarbij blijft voor de hele wedstrijd. Of nee, hij gaat nog even dat nummertje opschrijven. Ja, dat is niet zo moeilijk. Nummer 12 in dit geval, Boy Waterman. En ook Koolwijk gaat nog een gele kaart krijgen. Kijkt van, uh, ik, waarom ik? ik? Ja, jij was ook bij dat opstootje betrokken. Koolwijk ook geel, Waterman geel. En dan zitten we maar te wachten tot eindelijk uh, die bal nog een keer in het spel gaat komen. Jussie Buurk heeft wat... Uh, ...papierwerk verricht in deze wedstrijd. Uh, meer uh, papierwerk dan dat ik kansen heb gezien. Want er zijn een uh, stuk of zes gele kaarten geweest... ...en vijf echte fatsoenlijke kansen en meer ook niet. Nog één keer gaat Boy Waterman de bal in het spel brengen. Doet dat met een ferme trap en dan zegt een Buuk... ...het is mooi geweest, het is 0-0. En al hadden ze hier nog tien uur gevoetbald, dan was het 0-0 gebleven. 0-0 bij Excelsior tegen de Graafschap. Bij Willem II Herakles is het rust. Ruststand 1-3. De laatste seconde in Den Haag. Richard. Ja, we zitten diep in blessuretijd. 1-0, e nog altijd voor ADO Den Haag dat de overwinning hier vrijwel zeker dus zal gaan binnenhalen tegen Vitesse. En het is ook wel een verdiende overwinning, hoewel ADO Den Haag niet best heeft gevoetbald vanavond. Maar wel oprukt naar de vierde plaats. En dat is natuurlijk belangrijk met het oog op het Europese voetbal. De aanhang van ADO zingt het ook al. We gaan Europa in en daar gaat het misschien ook wel een klein beetje op lijken. Hoewel het na vanavond echt gaat beginnen voor ADO Den Haag. Het is overigens nu afgelopen. Scheidsrechter Van Hulten heeft gefloten. En veel, veel blijdschap hier op de tribunes. Want ADO Den Haag staat weer op de vierde plaats. En volgende week dan het belangrijke duel in Alkmaar tegen AZ. En dan zal echt duidelijk worden waar ADO staat in de slotfase van dit seizoen. Albert Ferrer is al in de katakombe. Ook hij verliest vanavond weer met zijn Vitesse een uitwedstrijd. ADO wint van Vitesse. 1-0 doelpunt van Denny Kruijs. Drie wedstrijden zitten erop van vanavond. VVV NEC eindigt in 1-4. Excelsior de Graafschap 0-0 en Ado Vitesse 1-0. En de vierde wedstrijd is halverwege. Het is rust bij Willem II Herakles de Ruststand 1-3. Hoewel Herakles vanaf de derde minuut met 10 man speelt. This Town. Op de derde dag van de zwemcup in Eindhoven... heeft Jurie Verlinde zich geplaatst voor de wereldkampioenschap in Shanghai. Net als vanmorgen in de series... voldeed de Limburger ook in de finale... ruim schoots aan de kwalificatie eisen. Op de 100 meter slag kwam hij tot een tijd van 51 seconden... en 85 honderdste En daarmee won hij de race. En dat is mooi natuurlijk, maar Verlinde is vooral opgelucht... dat zijn WK-ticket eindelijk binnen is. Ja, dat was... Uh... Echt iets wat, wat van mijn schouders afviel toen ik vanochtend aantikte. Ik durfde niet eens te kijken. Ik keek naar de zijkant en ik, ik hoorde wat gejuich. Ik dacht, nou zal het zover zo zijn? En het was inderdaad zover. Dus ik was heel blij uh, dat ik onder de uit zat. En eigenlijk ook nog onder de richtheid. Dus uh, ja, dat was, uh, was een, een mooie stap richting, uh, richting een mooie zomer hopelijk. Ja, ik kan me wel voorstellen ook die opluchting, want je zag om je heen al die ploeggenoten die zich al gekwalificeerd hadden. Meestal op meerdere onderdelen ook. Ik kan me voorstellen dat je dan zoiets hebt van ja, potverdorie, het moet wel gaan gebeuren nu. Ja, kijk, uh, vorig jaar zilver in, uh, in Budapest, dat schept verwachtingen, zeker gezien die gezonde tijd daar. En, uh, het mooie is om verwachtingen ook waar te maken, en, uh, maar dat brengt wel druk met zich mee. En gelukkig heb ik die, uh, die druk om kunnen zetten in positieve energie. Ja, dat kwam er vanochtend uit en daardoor kon ik uh, vanavond iets uh, onbevangener zwemmen. En, uh, nou, bijna PR, bijna NR. Ik ben echt wel tevreden. Je race vanavond in de finale, een mooie strijd met uh, vooral Milorad Kavic. Um, ja, een voorproefje voor uh, Shanghai zou je kunnen zeggen? Ja, misschien wel. Uh, kijk, ik, hoop, uh, ik ga gewoon de komende paar maanden weer hard aan het werk. En uh, wie weet is er in Shanghai een overcapaciteit en... Uh, ja, gebeuren er gebeuren hele andere dingen dan, uh, dan vandaag in het zwembad. Ik, ik, ben, ik ga in ieder geval weer hard aan het werk en ik heb daar zin in... dat ik aan het voorseizoen nu een vervolg heb gegeven en... Uh, wat dat uiteindelijk... Uh, voor resultaat oplevert in Shanghai, dat, dat zie ik daar wel. Ja, wat denk je dat je daar voor tijd moet zwemmen om in de prijzen te kunnen vallen? Vast en zeker heel snel. Ik, ik, geen exacte tijd. En, uh, uh, ja, we zien het vanzelf al daar. En ik weet dat ik zelf nog een heel stuk harder kan. Uh, dit was mijn eerste taper met Martin. Een beetje aftasten van. Uh, van... Ja, Martin Truijens, je nieuwe coach. Ja, precies. En uh, hele nieuwe dingen gedaan. En uh, als ik dat vergelijk met de afgelopen vijf jaar. Dus, uh... Ik heb heel veel vertrouwen in een, in een mooi vervolg. 51-85, vandaag je tijd. Dat is de tweede seizoentijd wereldwijd. Alleen Michael Phelps was sneller. Uh, wat zegt dat? Dat ik nog te traag ben. <laughs> dat, dat, dat zegt het. En, uh, dat betekent dat er gewoon nog werk aan de winkel is. En, uh, uh, ik heb een doel en uh, ik, ik ga daar gewoon helemaal voor. En, uh, Michael Phelps is de te kloppen man. Uh, de jacht is geopend. En uh, ik, zoals ik al zei, ik heb gewoon heel veel zin in, uh, in de komende paar maanden. Wat de swimcup betreft, morgen nog de 200 meter vlinderslag. Hoe belangrijk is die eigenlijk voor je? Ja, net zo belangrijk als, als de 100. Uh, ook daar wil ik heel hard zwemmen in. Uh, het is lange tijd geleden dat ik een 200 vlinder in, in goede vorm heb gezwommen. Dus ik heb ge, ge, totaal geen idee waartoe ik in staat ben. En, uh, die weet uh, hele mooie dingen. Maar ook daar ben je gebrand op dat ticket voor Shanghai? Ja, ik, ik mag gaan, maar het zou leuk zijn als ik mijn kandidatuur uh, op een tweede afstand veilig kan stellen. En, uh, als dat in, in een hele goede tijd gebeurt, dan uh, is dat alleen maar meegenomen. En dat is Jury Verlinde tegen Bob van der Tak. Toch niet door met Always There. Parijs-Roubaix morgen. En de grote favoriet is opnieuw Fabian Cancellara. In zijn schaduw heeft skillrijder Tom Veles ook de lat hoog gelegd. Hij wil in de top 10 eindigen. Steven Dadeboud sprak met Veles in de zonnige en bloedwarme startplaats Compiègne. Je zegt al, het zonnetje schijnt lekker. Dat vinden de meeste mensen. Maar als je naar morgen kijkt, als het naar morgen dit soort weer is, vind je dat al fijn? Of zeg je van, het mag wel wat kouder en wat bewolkter en wat onstuimiger allemaal? Nee, ik vind het zonnetje erbij vind ik wel fijn. Lekker, ja. Ja, Parijs-Operen gaat er wel heel anders uitzien dan, uh, nou ja, dan de edities waarin het uh, hondenweer is, hè? Ja, klopt. Uh, ja, het is nu zo heel stoffig. Dus uh, als je motorrijders of, uh, of uh, auto's vlak voor je hebt of renders, dat is het heel veel stof. En ik denk, want ik heb nog nooit uit nattigheid gereden, uh, dat het uh, met nattigheid ja, een stuk gevaarlijker wordt. Dat je alleen maar achter elkaar kunt rijden en niet uh, aan de zijkanten kunt rijden, omdat je dan geheid onderuit gaat. Dus jij vindt het ook wel uh, relaxed? Ik vind het wel iets relaxer, denk ik, dat het, uh, dan dat het nat is. Hoe, uh, hoe relaxed ben je zelf? Ja, gewoon normaal. Uh, ik bereid me gewoon goed voor op een wedstrijd. Uh, en uh, ja gewoon wel iets specialer dan, uh, dan, uh, dan de gewone wedstrijden. Het is natuurlijk sowieso niet zomaar een wedstrijd, maar dit is ook een wedstrijd waarvan ik aanneem dat hij hoog op, jou, op jouw lijstje staat. Als je zo vooraf in het seizoen een, een lijstje zou maken. Hij staat uh, dik omcirkeld in de agenda inderdaad. Ja. Maar dat levert geen extra rare spanning op? Nee, geen extra druk. Ja, ik weet waar ik mee bezig ben. Ik weet wat ik doe. en Ik weet uh, dat het gewoon, uh, gewoon goed is wat ik voor voorbereiding gehad heb en gedaan heb. Dus, uh... Wat voor gevoel heb je van, aan vorige week aan de Ronde van Vlaanderen overgehouden? Um, ja, ik baalde een beetje dat ik, uh, het was ten eerste goed dat ik wegkwam Ten tweede baalde ik een beetje dat ze vrij vroeg weer achterop kwamen en wel heel hard die heuveltjes op waar ik net niet kon volgen. En uh, als ik dan zie dat er uh, toch later niet heel veel mannen meer afgereden worden, dan, uh, ja, dan baalde ik er een beetje van. Maar verder uh, een goed gevoel, benen voelden goed, uh, uh, ik kon flink, uh, flink gas geven, dus uh, ja. Ja, wat dat betreft een goed gevoel. Maar je dacht, als ik nou net dat ene moment had kunnen overleven, dan had ik er heel anders bij gestaan. Ja, dan nou had ik misschien nog in die grote groep uh, kunnen zitten op, die op twee minuten zoveel uh, eindigt. Dat had ik, ja, dat had ik zelf uh, als doel uh, gesteld. Om, ja, 20, top 30 uh, zou al mooi zijn uh, in Vlaanderen voor mij. Is parijs een, uh, een koers die jou uh, beter ligt? Ja, zeker. Ja. Dus ja, kom maar op met die doelstelling dan. Ja, top 10. <laughs> top 10 uh, ga ik voor weer uh, dit jaar. Vorig jaar net niet uh, gehaald. En uh, ja, ik hoop dit jaar wel, uh, wel te halen. Top 10? Top 10. Doelstelling. In een zonnetje? Ik hoop het. Droom jij wel eens van, uh, van die wielenbaan daar in Roubaix? De wielenbaan niet, maar de koers, uh, ja, de koers op zich wel. Uh, hoe, ja, hoe het verloop zal gaan, hoe, uh, hoe je zelf bent, hoe je, uh, wie je concurrenten zijn. Uh, ja, dat is toch wel, uh, toch wel spannend eigenlijk. Ja. Is het de mooiste dag van het jaar? Dan hoop ik dat het er morgen wordt, ja. Plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy herbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Mal de amor, lleva varias noches sin dormir. Y sus días no van bien en el trabajo bajo. Anda moribundo, preocupado, cabisbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar a su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de que sufre usted, que yo le tengo. Matero heet het. En het is van Goehe Je zal toch uh, supporter van Willem 2 zijn, Bas Tichler? Nou, dan had ik nu met de voetjes op de bank weer thuis gezeten, denk ik. Uh, ja, uh, nou ja de nee, nee, dat geleven? doe je niet. Nee, je wel, dat, dat, dat, dat doe je ook niet. Maar het, dan heb je echt wel een, niet alleen een zwaar seizoen, maar ook een ongelooflijk zware avond. Voor de mensen die nu pas de radio aanzetten: het is na 48 minuten bij Willem 2, Herakles 1-3. En na 3 minuten voetballen stond Willem 2 met 1-0 voor en stond Herakles met 10 man. Rode kaart Looms, strafschop, benut door Lasnik. Maar daarna ging echt alles mis wat er maar mis kon gaan. Want uh, Willem II maakt er echt een potje van. Heeft uh, gewisseld twee keer in de rust. Hafka en Levchenko gekomen voor Lampi, Die denk ik geblesseerd is geraakt na een tackle die diezelfde agressief inzet in de eerste En Janga, die is ook in de kleedkamer achtergebleven. En nu proberen ze het wel, de Tilburgers. Het zal ook nog maar één kant moeten. Dan zal Herakles echt loeren op countertjes. Met Everton, met Armenteros en met Overtoom. Dus al zeg maar nog drie voorwaartsen. Die dan dat moeten gaan afmaken. Willem II speelt de bal rond. Dat kost overigens al moeite. Zonder dat ik nou al te cynisch wil worden. Maar we zagen Halilovic net van achteruit zonder enige druk alweer een bal inleveren bij zijn tegenstander. Nu komt er een voorzet van uh, Hakola vanaf de rechterkant. Die wordt kinderlijk eenvoudig door Heracles weer opgevangen. Dan is er controle op het middenveld bij Kwanza. Die kiest voor Terhorst. Aan de linkerkant de vervanger dus van Looms. En dan gaat de bal naar Everton. Die heel... Rustig eigenlijk blijft wachten. En bijna zijn tegenstander. Pereira nu uitdaagt om een overtreding te maken. Hij krijgt uiteindelijk omdat hij de bal rustig onder zijn voeten laat liggen. Met zijn rug naar de tegenstander toestaat Een duw in zijn rug. En een vrije schop dan weer voor Heracles. Alle tijd, alle rust. Inmiddels vijf minuten bijna gespeeld in de tweede helft. Er is voor dat doel van pas weer nog niets gebeurd. En Arm heeft de bal gekregen uit die vrije schop. Komt aan de linkerkant van het veld uit, wordt daar achtervolgd door biemans. Draait er heel makkelijk van weg, wordt even vastgehouden. Pas op, biemans, want je hebt al geel. Dat zou wel een. Nog uh, zuurder sluitstuk uh, van de avond zijn voor de verdediger. Maar uh, het loopt goed af. Er komt een trap zelfs naar 3 naar voren. Die de bal dan weer breed legt. Buiten het bereik van Van der Heijden. Die moet nu de long uit zijn lijf lopen om aan de linkerkant van die Baltic bal nog binnen te houden. Nou dat lukt. Dan gaat hij terug naar Biemans en weer terug naar Van der Heijden. Van der Heijden die nu uh, kijkt waar hij met de bal naartoe kan. In ieder geval hoop ik dat Willem twee verstandiger is geworden. Dat het probeert te voetballen. Want dat in de eerste helft is ook niet vaak gelukt. Er gingen toch te veel hoge ballen in de richting van dat centrum. En op die manier heb je natuurlijk helemaal niets aan de man meer. Nu gaat het in ieder geval voetballen. Lasnik vanaf de linkerkant komt naar binnen. Aardig 1-2. Goede combinatie. Wie wil er dan de bal terug? Nou, Lasnik zelf. Maar die loopt door, maar de bal komt niet terug. Die komt dan aan de andere kant van het veld uit bij Hakola. Dan komt ook Pereira mee van achteruit. Pereira neemt de bal mee. Wil geen voorzet geven. Geeft hem terug aan Hakola. Zijn voorzet. Strie Hafka met het hoofd. Die wil naar de bal. Dat lukt niet. Pereira zelf wurmt zich langs twee man. Zegt hé, hey, wordt daar niet Hens gemaakt? Wiedermeyer kan dat niet zien omdat hij A ver weg staat en B tegen de rug. ...van Pereira en die Heracles-verdedigers aan zitten kijken... ...maar blijkbaar ziet de grensrechter, die er wel goed voor staat, dat ook niet. En zal er vermoedelijk geen hens zijn geweest ook. Want die moet dat toch goed beoordeeld hebben. Willem II heeft wel weer de bal. In ieder geval is de bal veel voor Willem II in het begin van de tweede helft. Met opnieuw Pereira ter hoogte van de middenlijn. En zoeken maar weer en kijken waar Van der Heide of Levchenko is dat Pardon, nu de bal komt ophalen. Richter zegt kom maar hier. Want de bal gaat over hem heen en dan komt er een diepe bal in de richting van Lasting, ...maar wordt die bal weer makkelijk onderschept door Breukers... Want lange ballen, dat heeft niet zoveel zin. Heracles wilde nu voetballend uitkomen met Kwansa, Maar ook hij verspeelt de bal snel. Komt voor de voeten van Van der Heijden. Strie Kaap nieuw Van der Heijden, punt gebied. Wurmt zich langs één man, niet langs twee. Dat is Maartens, die trapt de bal weg. En zoals het beeld nu is, zal het vermoedelijk de hele tweede helft wel blijven ook. Willem Twee zoekt naar gaatjes. Of het die vindt is de vraag. En wat ook de vraag zal zijn, is wat gebeurt er straks als Heracles een keer... wel slaagt in het uitvoeren van een counter. Want dat moment komt er gegarandeerd. Voorlopig nog niet want het is er in de tweede helft dus eigenlijk helemaal nog niets gebeurd na zeven minuten. En leidt de ploeg uit Almelo dus nog altijd met 1-3. Oeh, deze oh ja, is toch niet eens zo heel slecht. schot trouwens. Van Gravenbeek die van 20 meter de bal afvuurt op het doel van Pasveer. De bal heeft gek genoeg niet eens zo heel veel snelheid. Maar gaat uiteindelijk omdat Pasveer de bal naast kijkt. Maar uh, ik denk een uh, centimeter of 10, 20 naast het doel van Heracles. 1-3, Willem II Heracles in Tilburg, 52 minuten gespeeld. En ik ben benieuwd wat de avond nog in petto heeft. Nou, dat heb je mooi volgemaakt tot het uh, NOS-journaal van 10 uur. Bedankt ja. Bas. Goed hè. Tot, tot zo na het spanaal.